Dit is ook een mummie, net als het jongetje van daarnet. Alleen is deze nog helemaal ingepakt zoals het eigenlijk hoort. En dit is natuurlijk ook een volwassen mens. Daarom is hij ook groter. Zie je dat blauwe kleed met al die kleine kraaltjes op de mummie liggen? Dat is niet alleen om de mummie mooier te maken, maar ook om hem te beschermen. Net als de amuletten, weet je nog? Die vier poppetjes op het kleed zijn goden. De oude Egyptenaren hadden misschien wel honderden goden, allemaal met een andere taak. Deze vier zijn de beschermers van de mummie. Ze zorgen ervoor dat er niets met het lichaam gebeurde. Tenminste, dat geloofden de Egyptenaren. Hè? Ik weet niet of het ook echt zo werkte. En wat zie je voor figuurtje bij de hals van de mummie? Kijk maar eens goed. Juist, een scarabée! Hij heeft zijn vleugels uitgespreid. Zie je dat? Zo beschermde hij de mummie. Op de mummiekisten werden ook vaak goden geschilderd... Kijk maar eens naar die kleine witte kist die naast de mummie staat. Helemaal volgeschilderd. Dat werd vaak gedaan. Geen centimetertje werd overgeslagen. Oh, en zie je die kleine poppetjes bij nummer 14 En ook bij nummer 12 trouwens, links en rechts van de mummie. Ik had je toch verteld van die dinaren die mee het graf in moesten... als de varao doodging en die later werden vervangen... door kleine modellen van dinaren, de shaptis. Nou, dit zijn nou shaptis. Die linkse zijn heel wat mooier dan die rechts, hè? Als je nu even helemaal naar de rechterkant van de vitrine loopt, zie je daar een paar kisten boven elkaar. Loop er maar even heen. Sommige mensen waren zo rijk dat ze niet in één, maar in een aantal kisten begraven werden. Hier zie je een paar van die kisten waar een mummie in heeft gelegen. Weet je nog van Tutanchamon? Die werd in wel vier kisten begraven. Die waren wel veel mooier. De binnenste was helemaal van goud... Maar deze vind ik ook wel erg mooi hoor. Zie je dat deze kisten ook helemaal beschilderd zijn? Op elk mogelijk plekje hebben ze iets geschreven of geschilderd. Kijk maar even rond. Als je uitgekeken bent, kom je dan naar de andere kant van de vitrine. Dus eigenlijk precies aan de overkant. Daar liggen nog een aantal mummies op een rijtje. Druk nu op pauze, kijk even rond en kom dan naar de andere kant van de vitrine. Druk daar weer op play.